In het thema genoemd, spreek tot een weerspannig Israël. Amen? Het is niet alleen wat in Israël zit, hè? We zijn ook niet los van Israël, hè? We hebben geen deel aan de zonde van Israël, maar we zijn door Yeshua, onze Messias, verbonden met de verbonden van Jaben met zijn volk. Uiteindelijk heeft Yeshua betaald, maar ook voor Israël, maar ook voor ons. We zijn met Israël één volk geworden. Het gelovig Israël. En daar moeten we over nadenken. Betekent ook dat als vader Jahwe door zijn profeten iets zegt tegen Israël... dat wij zulke oren moeten krijgen van hé. Om te luisteren. Want we moeten goede hoorders zijn over wat het woord van Jahwe is tegen zijn volk. Het gebeurt maar heel zelden dat vader Jahwe zegt het gaat goed met jullie... Als het echt goed had gegaan, had het boek niet vol met profeten gestaan. Want profeten gaan alleen maar optreden als het volk op een goddeloze weg wandelt. En het gaat bij de profeten altijd om het volk van Yahweh. Dus we gaan vandaag een paar dingen achter elkaar zetten. Voor zover nog niet gedaan, de gasten van vanmorgen, allemaal hartelijk welkom. Ik vind het fijn dat u er bent. Ik hoop dat u zich thuis zult voelen. Ook al kennen we u niet, we houden toch van u. Het hoeft geen troost te wezen, want we moeten van alle mensen houden. We moeten zijn als de Heer, ja, die houdt van alle mensen, alleen hij haat de zonde van die mensen. Maar we zijn het fijn dat u er bent en ik hoop dat u een, een zegen van onze vader zult ontvangen als u de woorden van de vader hoort. Voor het geval dat u nog niet weet, er hangen er allemaal witte boekjes met allerlei onderwerpen. In deze gemeente is alles gratis. Prijs de Heer, wij verkopen het woord niet, maar we geven het weg. Nou, waar kan je mooier uit gaan preken als Ezekiel? Hoewel het natuurlijk triest is dat Ezekiel ooit heeft moeten preken. Ezekiel had gewoon rustig in zijn tuin moeten kunnen wieden. En zijn vruchtjes kunnen verbouwen en zijn druiventrossen moeten kunnen plukken. Maar hij wordt door God aangeraakt en zegt, jij moet gaan spreken tegen Israël. Nou, laten we ons verplaatsen in Israël. Hoewel ik niet echt veel klachten over u heb. ...want ik vind het alleen maar heerlijk om samen te zijn... ...want we ervaren met elkaar dat we ontzettend gezegend zijn. Amen? Echt waar? Ik heb nog maar zelden in mijn leven gemeenschap ervaren... ...met zoveel broeders en zusters... ...als het gaat over waarheid en liefde voor elkaar. Eén complimentje, meer geef ik u niet vandaag. Moet u goed luisteren. In Ezekiel, hoofdstuk 1, beginnen we te lezen... ...in het dertigste jaar, de vierde maand, dat is Tammuz... ...de vijfde van de maand... Toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was. Hij is dus in Babel. Werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Gods wegen. Hij krijgt gewoon gezichten. Hij gaat dingen zien. En hij probeert datgene wat hij ziet dadelijk uit te leggen. Nou als je een gezicht hebt gezien om dat uit te leggen is moeilijk. Maar om door dat gezicht heen dingen te gaan zien. Die vader ja, we hebben bedoelt te zeggen. Zodat je aan de gang komt. Want je wordt niet zomaar profeet, je moet dus gaan zien waarom je uiteindelijk gaat zeggen, nou ga ik er wat van zeggen. Begrijpt u het? Wij als gemeenschap van Yeshua, het lichaam van Yeshua, we hebben zoveel kennis van het woord van Yahweh gekregen. We kunnen zoveel zien, we zouden eigenlijk niet meer moeten stoppen met spreken tot onze broeders en zusters in Israël. Daar bedoel ik nog niet eens alleen maar Israël, wat in Israël woont... ...maar onze medebroeders en zusters christenen door alle kerken heen. Want we zijn ene grote christenheid met ontzettend veel dwaling, waaldwaling, dwaling. Maar degene die naar nou ogen hebben gekregen om te zien... ...die zullen uiteindelijk moeten gaan preken als een profeet. Dus als we het over Ezekiel hebben, moeten wij eigenlijk ook een beetje bedenken... ...hé, hey, tot welk lichaam behoren wij nou? Kennen we het woord? Dan moeten we ook gaan handelen als Ezekiel... Dus wie weet als we dadelijk naar huis gaan, dat we allemaal het gevoel hebben... Hé, hey, we zijn toch een beetje ezekiel. He? We moeten iets gaan doen. Hij krijgt namelijk gezichten van Gods wegen. Als u graag gezichten wil hebben van Gods wegen... moet u voorlopig maar eens een Torah open gaan doen. Dan krijg je een indruk in je ziel. Het kan niet anders of je gaat plaatjes krijgen. Je gaat zien wat goed is en je gaat zien wat kwaad is. We hebben de mensen lief, maar we haten het kwaad. Het doel van God is dat wij gevormd gaan worden naar zijn beeld. En wat is het beeld van Yahweh? Dat is Yeshua. Dus we zijn broeders en zusters van Yeshua, maar hij is onze grote broer. We gaan helemaal op hem lijken. We zijn dadelijk zo liefdevol dat als we met mensen komen, dan zeggen ze bijna, het lijkt wel of we Yeshua ontmoet hebben. Wat een liefde, wat een barmhartigheid. Snap je het? Je hoeft niet trots te wezen, je moet gewoon een dienaar willen zijn als Ezekiel. Het valt voor hem ook niet helemaal mee. We hebben het dus over de vijfde van de maand. Het was het vijfde jaar der ballingschap van koning Jojakim. Er zijn dus vanuit Juda drie uitvoeringen geweest naar Babel. Maar dat volk Israël, de tien stammen... die waren al meer dan honderd jaar daarvoor eruit geworpen door vader Jade. Door een verschrikkelijke afgoderij in het noordene beeld en in het zuidene beeld van het Noordrijk... God haatte die afgoderij en hij heeft ze eigenlijk een scheidbrief gegeven. Nou, ik zal u zeggen, als God je een scheidbrief geeft, ben je vrij om te gaan. Maar niets meer met hem. Als je een vrouw een scheidsbrief geeft, is het over. Mag ze doen laten wat ze wil. kijkt er niet meer naar om. Nochtans, Jabe is trouw en hij vindt wegen om ook dat afgevallen Israël weer terug te halen. En daar gaan we binnenkort preek over horen van broeder Steven Spijkerman. ...als ga we vast het gras voor zijn voeten wegmaaien... ...dat vind ik niet leuk natuurlijk. Maar onthoud goed... ...als we praten over Ezekiel... ...die predikt in de periode van Juda... ...waarvan een gedeelte uitgevoerd is... ...Jojakim... ...en er komen nog meer koningen... ...er worden dus drie uitvoeringen gedaan... ...dan is dus ook Juda het land uitgeworpen. En die komt pas na 70 jaar weer terug. Wat we dus terugkrijgen in het land Israël... ...is Juda. Een stukje Benjamin en de Levite... Maar in die plek waar die tien stammen hebben gewoond... ...wie wonen daar? Zit helemaal vol met Arabieren, Want daar heeft die koning van Babel wel voor gezorgd. Hij zegt, die Israelieten eruit... Hè, ...naar Assyrië toe... ...en we gaan wat er in Babel woont... en al die andere plaatsen... ...gaan we allemaal verhuizen naar de tien gedeelte. Dat noemden ze de Samaritanen. Want de hoofdstad van die tien stammen was Samaria. Dus een Samaritaan... ...daar kon een Jood aardig mee omgaan rijden... Dus als je niet weet hoe het in elkaar zit, dan zeg je, vind je het raar dat Jezus door Samaria gaat. Dan denk je, er wonen natuurlijk allemaal Israëlieten, maar dat is helemaal niet waar. Dat zijn allemaal heidenen. Kunt u pakken? Dus hou het goed uit elkaar. Wij praten over een periode van de twee stammen. En die zijn er voor een gedeelte uitgevoerd naar Babel. En Ezekiel die zit in Babel. Daar gaat hij. Toen kwam het woord van... Jawe. tot de priester, Ezekiel. de zoon van Buzi in het land der Galdeeën, dat is dus Babel, aan de rivier de Kebar. En de hand van Yahweh was daar op hem. Wat valt je op als je zo'n tekst leest? Ik heb er maar streepjes onder gezet. Het woord van Yahweh komt tot de priester en de hand van Yahweh was daar op hem. Het woord van Yahweh komt, dus God spreekt. En dat woord komt tot Ezekiel en de hand van Yahweh was er op hem. Als wij nou de woorden van Yahweh spreken tot u, wat is er dan op u? De hand van Yahweh. Kun je het onthouden? Als je de woord van de Heer openslaat, je leest Torah, wiens hand is er op u? Onthoud het. Het openslaan van het woord van Yahweh, de Torah en zijn profeten, dan is de hand van Yahweh op u. Word je eigenlijk gezegend door jou. Hier gaat hij spreken over het woord. Er is ontzettend veel verwarring in het christendom over het woord. Want we hebben vanuit onze triniteitsleer, waar we door Rome mee zijn opgevoed. en waar de hervormers en de reformatoren in doorgedwaald hebben. hebben we allerlei rare dingen verzonnen. Ik wil u alleen maar proberen te uit te leggen wat er staat. Dat woordje, het woord. 1697, is het. Hebreeuwse woord dabar En dabar betekent gewoon woord ja, Dat staat er toch Maar als we in het Nieuwe Testament lezen In Johannes 1 Dan staat er in het begin was het woord En het woord was bij God En het woord was God En het was in het begin bij God Ja dat is logisch Als ik tot u een woord spreekt Waar komt het woord vandaan Ja van Willem Dat is het woord van Willem dat woord is niet Willem, maar het woord is van Willem. Het komt bij Willem vandaan en het zit in mijn geest. Zo spreekt Yahweh woorden tot mensen. Hij zegt duidelijk, het woord van Yahweh, dat is het woord wat van Yahweh uitgaat. Dan kun je wel door theologie zeggen, dat woord is Jezus. Nee, Yeshua is het vlees geworden woord van Yahweh. Hij verwekt hem zelfs in Maria. Hij zegt, je zal zwanger worden en Maria zegt... Mij geschieden naar uw woord. Als Maria geen overeenstemming had gehad in de geest... had ze ook niet gezegd, mij geschieden naar dat woord. Als het woord van God tot u komt... dan zou u net als Maria moeten zeggen... mij geschieden naar dat woord. Niet van Willem, maar dat woord namens wie we spreken. Dat is het woord van Yahweh. Als u zegt, mij geschieden naar dat woord... wordt u op hetzelfde moment bevrucht... met het woord van Yahweh. En dan krijgt het woord van Yahweh kans om in u te doen... Zoals die Maria zwanger maakte. Want in het woord er is kracht. En in het woord van Java is leven. Dus woorden moet je horen en je moet erkennen van wie het komt. Als de duivel wat tegen je zegt, denk ik. hé, hey, dat klinkt wel goed. Nou, dan word je dus bevrucht met woorden van de duivel. En dan krijg je verlangen om naar die woorden te doen. Dat noemen ze begeerte. En uiteindelijk zal de begeerte in ons hart zich gaan vervullen in de praktijken die we doen. Dat is een wet. Maar als we de duivel afwijzen, dat is elk woord wat tegenover Torah staat, dat doen we weg. Dan zullen we door de woorden van Yahweh, dat is Torah, onderwijzing, zullen we uiteindelijk gaan leven en in de wegen van Yahweh gaan. Is dat een last? Nee, dat is een overwinning, want je eigen ziel wil niet. Die moet je dus overwinnen. Het is een vreugde om het woord van Yahweh te horen. Hoewel Ezekiel denkt, wat moet ik er nou mee gaan doen? Moet ik tegen die mensen gaan preken? Dat maakt niks uit. Je krijgt zoveel liefde van Yahweh door zijn woord te eten. Dan gaan we daar een paar fijne stukjes over lezen. Dus het woord is in de grondtaal gewoon dabar. En als je het spreekt, is het ook dabar. Maar dan wordt het spreken. Dan wordt dit nummertje wordt 96. Maar het basiswoord waar het om gaat is woord. Het andere woord van dabar in het Nieuwe Testament is Logos. Logos is de expressie zoals God zich uit. Want hij uit zich door het woord. Als ik niet zou kunnen spreken met mijn mond... maar ik zou gebarentaal doen, zo... een ander die het kent, die zeggen... Nou, dat zegt hij. Dan is mijn gebarentaal mijn expressie. Je zou gewoon kunnen zeggen... dan is mijn gebarentaal logos. Want ik maak mijn wil bekend door gebaren of anders. Dus het woord logos of het woord dabar is de manier waarop God zich uit. Of waarop u zich uit. Maar de theologie die zegt dat woord is Yeshua. Dat is fout. Want het is expressie. Maar in dat woord is het denken van God geopenbaard. Het wordt zelfs helemaal vlees in Yeshua. En ik wil het nog sterker maken. Als dat woord van Yahweh bij u naar binnen komt. En u gaat daar naar handelen. Wordt zelfs het woord van Yahweh vlees in u. Want u gaat handelen zoals Yahweh wenst. Zo worden we één lichaam met Yeshua. We worden niet allemaal Yeshua'tjes... maar we worden allemaal bijna vlees geworden woord van Yahweh... want we zullen in eenheid wandelen. Mooi lied waar onze zus mee begonnen ging vanmorgen. Goed. En ik zag en zie stormwind. Klinkt niet goed. Het kwam uit het noorden. Een zware wolk. We denken bijna Assini. Flikkerend vuur. We denken aan Sinai, Omgeven door glans, daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. Nou, dit is een visioen. Het is moeilijk om een visioen te vertellen, maar hij ziet iets in de geest en hij duidt het aan als een stormwind. Ja, dat het noorden komt, een zwarte wolk. Het is vuur en daarbinnen, midden in het vuur, wat er uitslag als blinkend metaal. Ik zou niet weten hoe ik het tekenen moest. Maar u moet met de geest, de godsgeest geleid, maar nadenken. In het midden daarvan, van dat vuur, wat uiteindelijk blinkend metaal lijkt, was gelijk, geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen. Dus hoe zagen ze eruit? Zij hadden de gedaante van de mens. Dus vier wezens met de gedaante van de mens. Ze hadden vier aangezichten. Of ieder had vier aangezichten. Dus elk menselijk figuur had vier gezichten. Ik kan me er zelf nog geen beeld van maken, want het lijkt me raar om zulke mensen te zien. Hoewel ik heb wel eens gehoord, die heeft veel gezichten. En dan klinkt het weer niet echt lekker. He? We gaan wel zien wat er op uitkomt. Ze hebben ook nog vier vleugels. Dan gaat hij verder in dat gezicht. Helemaal uitleggen vanaf vers 6 wat hij allemaal te zien krijgt. Maar dat is te veel om u te vertellen, moet je gewoon thuis maar nazoeken. In vers 26 zegt hij, boven het uitspansel, boven hun hoofden, was wat er uitzag als lazuursteen. Lazuursteen is gewoon blauwe steen, een soort kristal, blauwe steen. Dat de vorm had van een troon. En daarbovenop, op hetgeen een troon geleek, het is het natuurlijk niet, maar hij ziet een visioen. Het lijkt op een troon, het gaat meer hoger. Daar zat een gedaante die eruit zat als een mens. Nou, hier beginnen we al een beetje te ontdekken waar we naartoe gaan. Eh? Wie zit er eigenlijk op de troon? Eén? Er is maar één God. Adonai en Gad. Er is maar één God. Buiten hem is er geen God. Dus wie zit er op de troon? Jawel. Alleen het is wonderlijk hoor. Het ziet eruit als een mens. Hoewel onze Yeshua de plaats op de troon inneemt. Moet je luisteren wat in openbaringen staat. Als het nou gaat over die vier wezens. Want Ezekiel heeft heel veel te maken met de openbaringen aan het einde van het Bijbelboek. heleboel dingen komen overeen. Laat het alleen maar op je inwerken. Daar zegt de Johannes op Patmos: Ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren... Hier staan dieren en hier staat wezens. Dit is gewoon verkeerd vertaald. Het moet gewoon wezens zijn. Ja, het zijn geen dieren... Het zijn wezens. Engelen zijn ook wezens. Maar het zijn duidelijk denkende wezens. Ja, die kunnen opdrachten krijgen, die kunnen ze perfect uitvoeren. Het zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van ons. Ja, dat zijn wezens. Wij zijn ook wezens. En dit was hun voorkomen. De vier dieren en te midden der oudste een lam. Zag hij daar staan? Als geslacht. Dat is niet moeilijk, hè? Ons lam is geslacht, hè? Met zeven horens, zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten gods uitgezonden over de hele aarde. Blijf denken. Het midden van de troon en van de vier wezens. En te midden der oudste, want die stonden er ook nog, 24. Een lam als geslacht. En dat lam, dat heeft zeven horens en zeven ogen. Want we hebben het nog steeds over het lam. Het is onze Yeshua, zou ik denken hè. Hij heeft zeven horens, zeven ogen en dat schijnen de zeven geesten gods te zijn. Dus hij pakt horens, wat is in de Bijbel ook weer horens? Macht, koningen. Maar hij heeft zeven. Maar hij heeft ook zeven ogen. En het zijn de zeven geesten gods uitgezonden over de hele aarde. Er komen nog veel meer zeventjes voor in openbaringen. Zeven gemeenten, zeven sterren, zeven kandelaren, zeven fakkels, engelen, bezuinen, zeven horens, zeven ogen, Zeven geesten gods. Zeven donderslagen, zeven koppen, zeven kronen. Eigenlijk moet je zeggen, ik ga de komende week eens openbaringen lezen. Waar slaat nou elke zeven op? Want zeven is wel zo verschrikkelijk belangrijk. Het is een volkomenheid. Maar je moet gaan snappen wat er is gaat gebeuren. Als nou de Bijbel spreekt in het profetisch woord over de Messias... want daar hebben we het over... dat blijkt, omdat wij nu leven, Yeshua te zijn. We weten het. En als wij nou deel hebben aan het lichaam van Yeshua... Hoe gaan nou die zeven geesten God over de wereld? Handelen wij naar die geest? Want we kunnen alleen maar handelen als we spreken. Want uiteindelijk zal het woord van Yahweh, zal in deze wereld gesproken moeten worden, want die brengt verandering. Als wij zwijgen, wie gaat er dan spreken? Stenen. Wat denkt u, gaan de stenen spreken? Echt niet waar, want Gods kinderen zullen spreken. Amen. Denk om als je amen zegt, zit je er al vast. Hè? Want dan zeg je, dat is waar en zeker. Dan moet je het ook doen. Probeer te luisteren waar het om gaat. Ezekiel 1, vers 27. Hij zegt, ik zag dus iets schitterend als metaal. Vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven. Dus hij ziet toch wel een menselijk figuur. Hè? En vanaf zijn lendenen naar boven... Als vuur omvat door een hulsel. En vanaf zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door glans. Dus hier is een omhulsel en daar is glans. Nou, ik kan dat beeld niet uitleggen, want hij ziet het gewoon. Maar God, die moet er wel iets mee doen. Zoals de aanblik is van de boog. We kennen allemaal de regenboog. Als je hem goed vol ziet staan, dan zie je er soms zo'n dubbele laag aan kleuren. En het is een schitterend gezicht. Het is er eigenlijk niet. Want het is gewoon de weerspiegeling van licht in druppeltjes water. Als hij dus spreekt over een hulsel en een glans, dan zegt hij hier: Zoals de aanblik van de regenboog in de wolken verschijnt, zo was de aanblik als omhullende glans. Dus dat hulsel en die glans worden een omhullende glans. Al dus was het volkomen de verscheiding van de heerlijkheid van. Ze konden dus niet uitleggen wat daar komt. Het was wel als een persoon, een lende, dus het is een visioen wat ze hebben, het is niet de persoon zelf. Helemaal omhuld in de heerlijkheid van Yahweh. Als je die beelden verder uitwerkt, dan zeg je, het is de openbaring van de heerlijkheid van Yahweh. Er zijn dus mensen die extreem theologisch in die triniteit gaan, die zeggen, Yeshua is Yahweh. Maar dit is een mooie verklaring. Hij ziet dus in die omhullende glans de heerlijkheid van Yahweh. Hij praat nog niet eens over de persoon Yeshua. Maar hij praat over de heerlijkheid van Yahweh. Hij kan er geen uitdrukking aan geven. Van boven omhult, van beneden. Nee, het is nog helemaal omhult in een soort regenboog situatie. Hij kan het niet aangeven. Maar Yahweh openbaart zijn heerlijkheid. Gewoon dat heerlijkheid moet je onthouden. Hij openbaart zijn heerlijkheid. Wat zou u nou doen als zich hier de heerlijkheid van Yahweh openbaart? Ja, dan ga je toch gelijk voor zeggen, oh mijn god, wat krijg ik nou? Te... Je durft niet eens meer te kijken. Maar de heerlijkheid van Yahweh gaat iets doen in uw leven. Je moet alleen die heerlijkheid van Yahweh gaan zien. Ik ben ervan overtuigd als we het Torah lezen... Dan gaat er een stempel in ons gedrukt worden, waar we de heerlijkheid van Yahweh zien. Alleen deze profeet krijgt een visioen, want hij moet zo gebouwd gaan worden, tot hij ons Israël iets gaat zeggen, want hij moet tegen Israël gaan spreken. De verschijning van de heerlijkheid van Yahweh. Het is geen vorm te geven, het is alleen maar schitterend. En er kan ook maar één ding gebeuren. Toen ik haar zag, hij ziet dus geen persoon, hè? Anders kon hij zeggen, toen hij hem zag. Amen. Hij heeft het dus over de heerlijkheid van Yahweh. En toen hij haar zag, kon hij maar één ding doen. Ik viel op mijn aangezicht. Ik hoorde de stem van één die sprak. Dan kun je nagaan, als je een stem hoort spreken, praat je weer gewoon over Dabar. Maar door spreken maak je het woord wel bekend. Maar het is nog steeds het woord Dabar. En het woord Dabar is de tegenhanger van Logos. Het hebben allebei over het woord. Maar we hebben het niet over de persoon. Maar we hebben een openbaring van de heerlijkheid van Yahweh. Kunt u volgen? De stem van één die sprak. Die één staat wel met een hoofdletter. Maar dat staat dus niet in de grondtaal. Maar we weten toch, het is Yahweh. Ezekiel die zegt, hij zei tot mij... Die heerlijkheid van Javé openbaart zich. Hij heeft zich op zijn aangezicht geworpen, ligt op de grond. Maar Vader, die gaat spreken. Hij gaat zijn woord tot hem richten. Nou, als je uit de evangelische wereld komt of uit charismatisch, moet je goed luisteren. Wat is een schitterende onderwijzing. Echt waar. Misschien voel je hem al lang komen. De heerlijkheid van Javé die komt. Hij zegt: ga staan. Vele mensen gaan liggen. Vele mensen vallen achterover en die zijn zo in hun ziel geraakt door emoties die ze laten gaan. Die liggen de tillen naar de baby en het is helemaal niks. Het is een emotionele reactie waarin mensen vallen. Echt waar. Het is misleiding door te denken totdat God is die het doet. God doet het nooit. Nu vinden we dit alleen maar in Ezekiel, maar ik kan je vele andere plaatsen geven... tot de mensen willen en wetens op hun aangezicht gaan als de heerlijkheid van weer komt. Mensenkind, zegt hij, sta op je voeten, opdat ik met u spreken. Spreken, spreken, dabar. Zodra hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Mooi, hè? Zodra het woord van weer tot u komt, wat komt er in u? Dat zit namelijk in zijn woord gebakken. Je kan niet de heilige geest krijgen zomaar. Je moet de woorden van ja we horen. En dan ligt het er nog aan. Wat ga je met dat woord doen? Want dan zegt hier het woord. Zodra dat woord tot hem kwam, komt de geest. Hij kan het woord afwijzen. Dan gaat de geest weer weg. Zo is ook de geest ooit uit de tempel vertrokken. Heel mooi hoofdstuk staat er. Ja, het is niet mooi. Het is ellendig dat de geest uit die tempel weggaat dus hij sprak tot mij kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde hem die tot mij sprak dus denk nooit dat iemand achterovervalt een daad van de geest van God is nee, iemand zal van aanbidding als God tot hem spreekt zit hij gaan staan om al je rubbere knieën hebben maar dan gaat God erin spreken echt waar is dat goed onthouden? Als je het woord van God kent, kun je elke dwaling omleggen. Je daar, daar moet ik niks van hebben. Nou, Yahweh die spreekt tot hem. Hij spreekt hem het woord, de logos. Mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten, De opstandige volken. Hé, hey, volken. Die tegen mij in opstand gekomen zijn. Over welk volken heeft hij het? Ter heel Israël. Uiteindelijk is Israël gespitst in twee en een tien. En twee volken. En uiteindelijk is Israël uitgebreid. Want wij maken deel uit van Israël. En we zijn vele volken geworden met elkaar. Maar er is maar één Israël. Zonder Israël geen relatie met God. Want God onze vader heeft een relatie met Israël. Door de verbonden die hij ze heeft gegeven. Ook al is Israël ontrouw. Hij heeft nog steeds een verbond met Israël. Alleen hij heeft een scheidbrief gegeven aan Israël. De tien maar aan Juda heeft hij wel weggestuurd, maar ook terug laten komen. En nadat ze Yeshua niet aanvaard hebben en verworpen hebben, hebben ze in 70 na Christus ook weer Juda verdeeld. En die is dan bijna 1900 jaar onder de volkeren geweest en Juda komt weer terug. Maar hoe het met die tien stammen zit, dat gaat dadelijk Stefan wel weer vertellen. Maar hij spreekt tot de volkeren en dan kunt u voorstellen als je tegen Israël spreekt, dat je tegen heel wat volkeren spreekt. We weten niet eens wie van ons Israël is, of niet? Ja, ik hoor wel bij Israël door Yeshua... maar er zijn natuurlijk ook nog fysieken die het zelf ook niet weten. Hij spreekt heel duidelijk tot de opstandige volken... en toen had hij het alleen maar tegen Juda. Begrijpt u het? Als Ezekiel spreekt, spreekt hij in de tijd alleen maar van Juda... de twee stammen, want die tien waren al lang weg. De opstandige volken die tegen mij in opstand gekomen zijn... Zij en hun vaderen zijn van mij afgevallen tot op deze eigen dag, zegt hij. Hoewel Ezekiel nog spreekt in de periode van Babel, waarin Juda in Babel zit, en nog een gedeelte in Jeruzalem, spreekt hij over de hele tijd heen tegen Israël. Dus Israël heeft het in de tijd van Ezekiel dus niet gehoord. Ezekiel is een eindtijdprofeet. Israël kon er helemaal niks mee. Maar Israël hier in onze eindtijd moet goed luisteren, ook wij. Ezekiel is een eindtijdprofeet. Israël heeft zijn boodschap nooit gehoord in deze periode. Want Israël was al lang over de aarde verjaagd. De opstandige volken, daar hebt hij tegen, dat is Israëlieten, opstandige volken. Tegen mij in opstand gekomen. Zij en hun vaderen zijn van me afgevallen tot op deze eigen dag. Zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht. Ze zijn verstokt van hart. Ik zend die tot hen, gij zult het hen zeggen. Zo zegt de Heere, Heere. Ik heb het maar even laten staan, maar er staat gewoon Adonai, Yahweh. Laten we de taal gebruiken die de Heer gebruikt. We praten over Yahweh. Dan kun je ze goed uit elkaar houden. Zelfs de kinderen zijn stug van aangezet en verstokt van hart. Laten we nou niet eens meer naar Israël kijken, maar naar onze hele christenheid. Laat dat nou een overblijfsel zijn van Israël. En laat nou eens zien hoe daar de afgoderij heeft toegenomen. Met de leer die ze hebben van Rome. Met de, nou, noem alles, je hoeft niet meer namen te noemen. Maar probeer nou eens tegen je broeders en zusters in Israël te zeggen wat er in Torah en profeten zaten. Word nou eens een Ezekiel om onder de broeders te evangeliseren. Dan krijg je deze gezichten. Stug van aangezicht, verstokt van hart. Ze zijn tegen mij in opstand gekomen, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Rome zegt we gaan de zondag invoeren, alle christenen die volgen erin. Het gaat niet alleen om zondag, maar het gaat om alles wat je afwijkt van Torah. Er is maar één waarheid: zo spreekt Jaweh. Wat was er eigenlijk gebeurd in die tijd van Ezekiel? Waar had hij het over? Die zonen waren weer spannig tegen mij, zegt Yahweh. Ze wandelden niet naar mijn inzettingen. Je moet eens met een evangelisch christen praten over de inzettingen van de Heer. Of die gaat kotsen of wat dan ook. Maar hij gaat rare dingen zeggen. En hij zegt, jij bent wettisch, je bent niet goed. Echt waar, met jou wil ik niet meer praten. Ze willen zelfs een gebed gaan doen tot er een demon uit je gedreven moet worden. Omdat je het over de inzettingen van Yahweh hebt. Maar ze snappen niet waar ze het over hebben. Het gaat er in Israël wel om hoor. Het gaat om de inzettingen van de Heer. Ook al is die hele tempeldienst dan wel afgebroken. Maar de ware tabernakel is nog steeds in de hemel. Het gaat nog steeds om beleidenis van zonden. En in plaats van offeren dieren met dierenbloed gaat het om het grote offer. Het lam gods Joshua. Dus die hele tempeldienst is alleen maar verhuisd. Maar er zijn nog steeds inzettingen en verordeningen die nog gelden tot op de dag van vandaag. De mens die ze opvolgt, nou prijs de Heer, hij zal er door leven. De zwarte pest in Europa roeide half Europa uit. Maar het Joodse volk bleef staan, want ze hoorden naar de inzettingen en de ordeningen van de Heer. En toen werd de wereld weer zo pissig op ze, ze gingen die Joden vermoorden tot ze zeggen, jullie zijn de schuld. Gods kinderen hebben het moeilijk, dus wees alert. Mijn sabbatten ontheiligde zij, zodat ik overwoog mijn gimmigheid over hen uit te storten, mijn torrent en volle over hen te doen komen in de woestijn. En vers 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Dat zijn de voorgangers, de priesters. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen ze niet. En voor mijn sabbatten sluiten ze hun ogen. Zo word ik, zeg Yahweh, te midden van hen ontheiligd. Wat gebeurt er in traditioneel christendom? Daar wordt Yahweh ontheiligd... door de andere wetten en geboden in te zetten tegenover Torah. Dat is niet om... ...te wijzen naar onze broeders en zusters... ...maar het is om u te leren dat we een boodschap hebben... ...voor onze mede -christenen. We hoeven echt niet naar Israël toe te gaan... ...en de Israëlieten het evangelie te verkondigen... ...want God zelf gaat ze de ogen openen... ...want het volk van Israël... heeft de ogen gesloten gekregen... ...en er komt een dag... ...dan gaat de Heer ze openen. Als je je realiseert dat christenen naar Jeruzalem gaan... ...om aan de Joden evangelie te vertellen... ...dat is de grootste dwaasheid die er is... Dan moet je tegen een jood die groot geworden is met Torah... gaan zeggen, nou is de Messias gekomen... Je gaat maar varkens eten en, en, en, en slangen en muizen. Nou, dat is geen mooi evangelie. Maar je kan dus heel die Torah overboord gooien. Begrijp je het? En dan moet je ook stoppen met je Sabbat. Jullie moeten allemaal zonder vieren. want toen is de Messias opgestaan. Het is de grootste dwaasheid die de christenen in Jeruzalem willen komen brengen. En er gaan hele hordes christenen naartoe... Ik schaam me om een christen te noemen. Inderdaad, dan gaat broeder Zijlstra, met, ik noem hem ook broeder, hè? met duizend man. De joden, de evangelie van Jezus Christus laten horen. Maar dan moet hij op zijn minst zeggen, stop met je sabbatviering. Ja? Dat gaat toch niet? En ga zonder vieren. Ik denk dat die joden allemaal op Jeruzalemse muren gaan ze lachen, zegt, wat is dat toch voor een vreemde man? Hij kent vooral de Torah niet. Nee, zet die de Torah moet je wegdoen. Ja, zullen ze roepen vanaf die, de, de muren. Ik kan wel zien dat je de Torah hebt weggedaan. Die komt echt de poort niet in. De christenen snappen niet... wat ze door Rome hebben verloren. Ik hoop dat wij het snappen. Als je ooit met een Jood in aanraking wil komen... dan zal die aan jouw levenswijze moeten zien... dat je respect hebt voor de Torah. Wij gaan hoeven niet na te denken over wat ze hadden kunnen weten... Goed, heb je nog zin om door te gaan? Ja, het wordt steeds heftiger natuurlijk. He? Ezekiel 2, vers 5. Zij, of ze horen dan wel het nalaten. Want je spreekt natuurlijk Torah tegen die mensen. He? Die Ezekiel moet praten, moet spreken tegen Israël. En zij, Israël, of zij nou horen dan wel het nalaten, zullen weten dat er in hun midden een profeet is geweest. Lieve mensen, luister. Gij mensenkind... Ik heb al gezegd, probeer jezelf in de positie van Ezeegeld te brengen. Ook hij is een mensenkind. Mensenkind, wees niet bevreesd. Voor hen, nog voor hun... Woorden. Hé, hey, woorden. Is dat hetzelfde? Ook daarbar. Wees helemaal niet bang voor hun woorden. Ook de woorden die Satan spreekt, is ook daarbar. Wees helemaal niet bang voor zijn woorden, maar je moet ze niet tot je hart nemen. Dus als je vervloekt wordt door iemand, moet je zeggen... ...oh, doet het pijn, hij zegt dat ik een engel ben. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je moet zeggen, hé, hey, die man die weet helemaal niet wat God van me denkt. Want die woorden van God in onze buik... ...dat is pas onze kracht. We zijn door niemand te beledigen. Amen. Dus als je een woord spreekt tot een andere broeder en zuster... ...om hem te te onderwijzen... ...dan moet je niet bang wezen voor zijn rare reacties... ...want hij kan niet anders. Zo is zijn ziel nou eenmaal... Totdat het woord valt. En dan zegt hij: Hé, hey, dit heb ik nooit geweten. Hoe kan dat nou dat ik dat niet weet? Dus ik: Nou, het is begonnen in Rome. Reformatie en hervorming. En dan nou kom je bij het Messiaanse. Hoewel dat ook een, natuurlijk een hele soep kan wezen. Want we hebben natuurlijk al die ellende meegenomen uit al onze richtingen vandaan. Dus ook binnen Messiaanse gemeente moet je niet zeggen: We hebben alle waarheid. We zijn op zoek naar de waarheid om los te komen van Rome. Maar lieve mensen, we moeten dus niet bang zijn voor de woorden. Zelfs al groeien de netels en doornen bij je en woon je bij schorpioenen. Nou, dat is een leuk stukje overdrachtelijk. Want dat zijn allemaal naalden en stekels die je op afkrijgt. Je denkt zelfs dat je bij demonen zit. Schorpioenen, het zijn natuurlijk tegenbeelden. Maar je moet er niet bang van wezen. Het steekt wel bij je, want je voelt het wel in je ziel. Alleen, uh, we hebben het schild van geloof. Wees niet bevreesd voor hun woorden, dabar nog beangst voor hun blik want ze kunnen boos kijken want ze zijn weer spannend geslacht iemand die weer spannig is die zegt altijd jij met je gezeur zegt hij altijd mijn eigen kinderen zeiden het niet hardop Dan ze ik: doe nou dat en dat, dat is beter ja pa maar als ze de deur uit waren het is allemaal goed gekomen want je blijft ze toch het goede leren ja ik ben zelf ook geweest mijn vader zegt denk erom dat je daar niet naartoe gaat ja, nee natuurlijk niet pa dat doe ik ook helemaal niet maar ik liep de trappen naar beneden, maar ik ging wel naartoe waar ik niet mocht. Ik was zelfs zo gek dat ik dacht, nou wat ik nou niet mocht, dat wil ik zien. En het heeft me veel schade opgeleverd. Dus je kan beter maar niet doen en doen zeg wat vader zegt. Ik mocht zelfs niet op het ijs lopen van hem. Ja, zei, nou, dat klopt toch helemaal niet, de eenden lopen reuk op. Ik ben er niet goed vanaf gekomen. <lacht> <lacht> uh, ja. Maar goed, mijn vader had geen hekel aan me, maar hij hield van me. Dus hij wilde me bewaren voor schade van door het ijszakken. He? Maar goed, hoef ik niet uit te leggen. He? Mensen, blijven bij de les hoor. Dat volk is weer spannig, Maar gij, zegt hij, tegen Ezekiel of tegen de gemeente Immanuel, broeders en zusters. Spreek mijn woorden, dabar, tot hen. Of ze horen of het nalaten, want ze zijn weer spannend. Dat komt een paar keer voor in dat stukje. Dus je moet niet verbaasd zijn als je de woorden van ja bespreekt. Dat staat in Torah. Dat is het woord. Dan zijn andere mensen weer spannend. Blijf van ze houden. Ze zullen aan u moeten zien dat je het karakter van je vader hebt. Dus nou, Die komt echt van wat. He? Toch heerlijk, als je gewoon. Wat zitten we nou te lezen? Twee hoofdstukjes Ezekiel. Daar heb ik nog de helft van overgeslagen. Je moet thuis je Bijbel open doen, je moet elke dag gaan lezen, zodat je ook verstaan hebt wat je leest. Ik heb al een paar keer uitnodigingen gedaan, kom nou eens naar voren toe, vertellen wat je begrijpt. Maar er zijn nog veel te weinig mensen die naar voren komen. We kunnen rustig de dienst tot drie uur doorzetten, elke wat tot vijf uur. Ik heb hier alles voor één prijs gejuurd. He? Maar laat het horen wat er in je hart zit, wat Yahweh je hebt bekendgemaakt. Want als je hier gaat oefenen, dan doe je het buiten ook veel makkelijker. Dus spreek mijn woorden tot hen. Of ze nou horen, of het niet horen en het nalaten. Laat het voor jou worst wezen. Mag je toch niet eten? Dus. Hè? Goed. Ja, inderdaad. Runderworstje mag je eten, hè? dat is goed. Gij mensenkind. gij mensenkind. Hoor wat ik tot u zeg. Nou zegt hij tegen het mensenkind, tegen Ezekiel. Wees niet weerspannig gelijk het weer spannige geslacht. Dus het blijkt dat Ezekiel het een beetje moeilijk vindt. Je zegt, ja hallo, moet ik nou naar Israël? Moet ik tot... Ja. Nou, zegt de heer, wees nou niet weer spannend Ezekiel. Kunt u het horen? Wil je de naam invullen? Ik zeg het niet hè. Ik ben geen schuld er Ik zeg alleen maar wat de heer zegt. Mensenkind, vul je naam in, hoor wat ik zeg. Wees niet weer spannend, gelijk... Dat weer spannige geslacht. Maar doe je mond open en eet wat ik je geef. Je moet je bordje leeg eten. Torah gaat open en je moet lezen wat weer zegt. Je moet het eten. Je moet je buik er helemaal mee vullen. Je moet dus gewoon goed voor jezelf zorgen. Dat je vol bent van het woord. En wat zit er aan het woord vast? Ja, geest. Het woord komt erin en de geest die komt erbij geest zonder woord gaat niet. Je moet vol zijn van het woord van Yahweh. Ja, je moet het eten. Je moet een, uh, hè? je eigen vol eten aan het woord. Nou, dan gaat er wat gebeuren. Moet je luisteren. Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt en zie, daarin was een boekrol. Dus er komt een hand uit de hemel die geeft dan Ezechian een, een boekrol. Hij rolde ze voor me open. Dat doet die hand ook nog. Hij steekt die rol naar beneden en rolt hem uit. En hij is op twee kanten nog beschreven ook. Dus de Heer, die houdt hem voor... en je kan zo lezen wat er staat. zo. Dat is echt een hulpje. Beschreven aan voor- en achterzijde... en daarop waren klaagliederen geschreven. Gezucht en gejammer. Nou, dat klinkt niet echt evangelisch. Echt niet waar. Maar er is toch wel een heilig zucht, hoor. Echt waar. Als je om je heen kijkt, broeder en zuster... En de profeet kijkt naar Israël, dan leest hij klagen en zuchten: Oh, mijn volk, mijn God, hoe moet het met Israël? Hij gaat de woorden lezen en hij zegt: Hoe moet het nou met Israël? Dat hele volk is gewoon weerspannig. Het hele volk is gewoon weerspannig. Hij zegt: Het waren klaagliederen, gezucht en gejammer. We mogen hier wel dansen. Maar als we met elkaar kijken wat er om ons heen gebeurt, is het toch in ons hart geklaagd en gejammer. Maar het geeft ons wel de kracht om te zeggen, daar gaan we wat aan doen. Je zal de woorden van ja, we moeten spreken, zodat de anderen het horen. Of ze er wat mee doen, of er niks mee doen. Het was in ieder geval klaagliederen, gezucht en gejammer. Dat is een visioen wat hij krijgt. Hij krijgt een boek, en misschien is het wel de Jeza en Jeremia rol geweest. Dat hij zegt, hey Jeremia, die ken ik. Maar hij klaagde in dezelfde periode, Jeremia. Waar gaat het om? Ook Zacharias komt in diezelfde periode. Gewoon laten horen. Ook Zacharias die zegt, wederom sla ik mijn ogen op en ik zag toe en zie een vliegende boekrol. Daar komt de boekrol aan vliegen. Het is een beeld die vader Jahwe steeds gebruikt naar zijn profeten. Er gebeurt iets in de geest, maar het gaat uiteindelijk om Torah. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaat over het ganse land. Volgens deze wordt ieder die steelt vanaf dit ogenblik weggevaagd. Vervolgens wordt deze ieder die valsweert van dit ogenblik af weggevaagd. Dit is heftig. Maar God doet het. Als je doorgaat met vals zweren, met stelen, met liegen, met paadspreken... ...de Sabbat verwerpen... ...dan komt er een dag en zegt hij, ja, weg ermee. Hij sterft niet voor goddelozen. Ja, ze zullen zich moeten bekeren. Er zijn offer moeten aanvaarden. En dan functioneert het. En als je het offer van Yeshua aanvaardt... Echt waar, zou u nog willen zondigen? Als je weet wat Yeshua heeft moeten lijden en het bloed van hem wat heeft moeten vloeien? Je kan misschien fouten maken... maar je stopt toch je leven om door te gaan met de zonde? Dat kan niet anders. Je hebt geen vrede meer in je ziel. Als je maar één zonde doet, dan denk ik: Oh vader, dit is niet goed. Voelt niet goed. Snap je waar het om gaat, mensen? Zachariah, die snapte het beslist. Ook Johannes in openbaringen, die zegt... Ik zag de rechterhand van hem... Jawel, die op de troon zat, want die zit op de troon... Een boekrol beschreven van binnen en van buiten... En wel verzegeld met zeven zegels. Dus ook Johannes, die krijgt een zicht, een zicht erop. Een van de oudsten zei tot mij... Hé, hey, Johannes, weet niet... Johannes had ook dat klagen... De leeuw uit de stam van Juda, dat is Yeshua. De wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Want er was niemand die dat kon openen. Yeshua was de enige die die boeken kan openen. Welk boek gaat hij nou hier openen? Dat zijn al die plagen die gaan komen, die zeven zegels. Dat is Ramzalig, maar ze gaan allemaal komen. Ja, het is echt klagen en geween wat het gaat worden. Hadden we maar ons leven op de weg van de Heer gebracht. Het is klagen en zuchten. Wij klagen en zuchten over Israël. Alleen ze bekeren zich niet. En zij die doorgaan met liegen en stelen worden weggevaagd. Probeer je voor jezelf in te leven. En lees die tekst nog na als je thuis komt. Maak er voor jezelf een opdracht van. Dan gaat hij weer. Hij zegt dat mijn mensenkind... Eet wat gij hier voor u ziet. Eet deze rol, ga heen en spreek tot het huis van Israël. Het huis van Israël is Juda en Israël samen. Maar in die tijd had het geen zin. Want hij is een profeet voor de eindtijd waarin we nu leven. Er gaat een wonderlijk werk gebeuren, want Jabe haalt de beide stammen thuis. Hoe het moet gaan, ik zou het echt niet weten... Maar er gaat iets gebeuren, want we zullen weer één volk zijn. Echt waar. Het zal niet meer dat kleine strookje Israël zijn. Maar het zal groot Israël zijn. Dat is groter als de Verenigde Staten. Tussen de Eufraat en de rivier van, de, van, de, van Egypte. Die hele zandwoestijn tot aan Saoedi-Arabië toe. Zal bloeien als een roos. Het zal een land zijn. En uiteindelijk de hoofdstad Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Vind je het mooi? Yeshua zegt omdat we in hem verbonden zijn hebben we een bijzondere positie wij zullen met hem vanuit Jeruzalem heersen die duizend jaar misschien krijg ik wel een plekje hier in Abelasserdam en nu in De Haag of waar dan ook dan zegt hij, jij mag mee in Abelasserdam er lopen nog zoveel mensen rond die moet je de waarheid vertellen en gaat ze maar leiden zomaar dat er elk jaar een afgezand, afgevaardiging naar het Lofuttenfeest komt nou het lijkt me zalig om dat te doen begrijp je het? Dus mensenkind, hij praat over eten. Eet wat gij hier voor u ziet. De woorden in de rol. Eet deze hele rol op. En ga heen en spreek tot het huis van Israël. Lieve mensen, we moeten die rol opeten. We moeten er vol van zijn van het woord. En we moeten het vertellen. Toen opende ik mijn mond. Hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tot mij, mensenkind... Laat uw buik deze rol, die ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en ze was in mijn mond en ze was zoet als honing. Dat is Torah. Hij is zoet als honing. We hebben nog een keer iets over een boekje eten. Kunt u nog herinneren? Uit openbaringen. Ik ging heen tot de engel, die zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het, eet het op, maar het zal in je buik bitter maken. Maar in je mond zal het zijn zoet als honing. Ik vond het een mooie wat bij elkaar komt. Want naarmate dat u kennis vermeerde, vermeerde u echt smart. Pas nadat ik de waarheid ben gaan verstaan, heb ik ook verdriet leren kennen van de mensen die het afwijzen. Het is een, een klaagverhaal. Maar het is zoet om de woorden van de eeuwige te lezen. Je buik ermee te vullen en uiteindelijk het woord van Jhove voor te brengen. Maar zegt hij, in je mond zal het zoet zijn als honing, maar in je buik wordt het bitter. Ik nam het boekje uit de hand van de engel, at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Kunt u zich voorstellen hoe de profeet zich voelt? In dit geval Johannes is een broer van ons in hetzelfde lichaam van Yeshua. Wij moeten diezelfde zoetigheid gaan proeven en dezelfde bitterheid in onze buik. En het zal ons uiteindelijk drijven om de woorden van de Heer te spreken. Er werd tot mij gezegd, ja ja in openbaringen, gij moet wederom profiteren. Over wie? Natiën, volken, talen, koningen. Dat is gewoon wereldwijd moet eruit. Want ook Israël is wereldwijd uitgezaaid. We moeten overal in de wereld... ook aan het hele algemene christendom... die natuurlijk op dwaalwegen zit... maar ook heel Israël zit op dwaalwegen. Want ze hebben de goden van de volkeren zijn ze gaan dienen. Snap je het? Ook het christendom met al de dingen die ze dienen... daar kom je Ashira tegen. Je komt zoveel afgoden tegen... dat je denkt, snappen ze dat nou niet... Maar ja, we hebben het niet geleerd. Rome heeft alles van het heidendom geïmporteerd in het christendom. We hebben niks tegen Rome, maar tegen de leer die ze brengen. We houden van de paus, maar we haten zijn boodschap. Hij zei tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls. Spreek tot hen mijn woorden. Wij moeten dus Gods woorden spreken. Dat wat dabar is van God... wat logos is het woord van God... dat moeten wij produceren weer en weer uitspreken. Als wij het niet doen... moet God dan de spenen laten spreken? Hij kan het echt. Maar wij zullen voorkomen dat Gods spenen laat spreken. Want gij wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke taal... hé, hey, er komt dus een linker... en met een zware tongval... Maar tot het huis van Israël. Hebben we wat met tongen te maken, toevallig? We worden niet gezonden naar een volk met een zware tong. Wat hoor? Toen je zei wat is ze nou allemaal te zeggen? Wat zegt hij? Wat, wat zeg je nou toch? Maar hij weet het zelf niet, want hij spreekt in een tong die niet te verstaan is. Ook al zegt Paulus: er moet een vertaler wezen, zijn er heel wat christenen die spreken in tongen, maar er is geen vertaler. Dan zeggen ze: we stichten onszelf. Maar dat is een leugen, want met een onbekende taal word je niet gesticht in je verstand. Er is een hoop dwaasheid die daar gewoon ingevoerd is. Om uiteindelijk verwarring te zaaien in deze hele, onze hele christelijke wereld. Wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke spraak of zware tongval. Maar tot het huis Israëls. Je wordt niet gestuurd tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak, zegt hij nog een keer. En een zware tongval. Wier woorden gij niet verstaat, dat is ook dabar. Maar dat is de bar uit een andere koker. Nou, die verstaan we helemaal niet. Indien ik u tot hen zond, zij zouden naar u luisteren. Hé, hey, als die naar Israël toe gaat, dan zullen ze dus niet horen. Want ze zijn weer spannend. Maar ga je nou naar de volkeren? Wat zegt hij dan? Indien ik u tot hen de volkeren stuurt, zij zouden naar u luisteren. Dat is mooi, hè? Dus zelfs de volkeren die zullen verbaasd zijn over het evangelie van Yeshua en die zullen luisteren. Israël heeft niet geluisterd en toen ging hij naar de heidenen toe. En daar heeft hij zich een volk. Yeshua heeft gezegd: Ik ben niet gekomen voor, maar voor de verloren stammen van Israël. Ik vind het heel mooi om erover na te denken hoe precies die woorden tot uiting gaan komen. Maar we hebben een boodschap voor Israël. Wij zijn met elkaar Israël, omdat we een verbond hebben via Yeshua en deel hebben aan de verbonden van God met Israël. Maar er loopt nog een heel stuk Israël in de verstrooiing rond, die de weg echt kwijt zijn. Maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat ze mij naar mij niet willen luisteren. Want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. Dat zal maar over je gezegd worden. En probeer het maar aan onze broeders christenen onze boodschap te vertellen. Ze hebben echt een plaat voor de hoofd. En sommigen willen hem nog van mahoniehout hebben. Snap je? Ze willen het niet horen. Maar we moeten het toch doen. Het is een opdracht van de Heer. Als diamant harder dan steen maak ik u voorhoofd, zegt hij. Vrees hen dan niet... Wees niet beangst voor hun blik, want ze zijn een weer geslacht. Dus hun harde voorhoofden waar je tegen moet praten, daar word je moe van. Maar wat doet vader Jave met ons voorhoofd? Hij maakt onze hoofden als diamant. En die anderen waren maar van... mahoniehout. <laughs> maar echt waar, onze plaat voor onze hoofd is van diamant... Want wij zullen onze vrijmoedigheid niet opgeven. Maar de woorden van Yahweh spreken. Hij zegt dan. Mijn mensenkind neem al de woorden. Die ik tot u spreken zal. In uw hart op. En hoor ze met uw oren. Ik hoef het niet meer uit te leggen. Hè? Ga begeef je naar de ballingen. Uw volksgenoten. Spreek tot hen. En zeg. Zo zegt Adonai Yahweh. Zo zegt Adonai Yahweh, zij horen dan wel nalaten. Of ze het nou willen horen, want horen is ook doen, of ze horen het wel, maar ze doen het niet, het nalaten. Na verloop van zeven dagen van Tobbe, van Ezekiel, kwam het woord van Yahweh, nou komt hij echt, met zijn boodschap. Mensenkind, ik heb u tot een wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord, dabar, uit mijn mond, de mond van Yahweh, hoort... ...zult gij het hen uit mijn naam waarschuwen. Dat is uw positie in deze maatschappij. Ezekiel, gemeente van de Heer. De woorden die we horen van Yahweh uit Torah. We moeten ons vol eten en we zullen het spreken tegen allen die... ...in Babylon zijn. Wanneer gij een woord... ...uit mijn mond hoort... ...zult gij het uit mijn naam... ...waarschuwen. Als ik tot de goddelozen zeg... oh wacht even, we hebben toch niet met goddelozen te doen, nog wel? Over wie hebben we het? We hebben het over Israël. Dat zijn degene die een verbond hebben met God... ...maar die in goddeloosheid wandelen... Dus je kan Israël zijn en hij spreekt je aan als een goddeloze. Als ik tot die goddeloze zeg, gij zult zeker sterven, maar u waarschuwt hem niet en spreekt niet om die goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, ten einde hem in het leven te behouden. Daarom spreken we tegen onze broeders christenen, maar ze overtreden Gods Torah voortdurend. Dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar van zijn bloed zal ik u, broeder en zuster, rekenschap vragen. We dienen gewoon onze medebroeders christenen te roepen en aan te spreken met het woord van de Heer. Ook al hebben ze een plaat voor de hoofd die van ons is van diamant. Al zeggen ze gekke dingen tegen je, dan denk je, nou dat vergeef ik ze toch gewoon. Want ik ben niet met pijn te doen, ik heb zelf verzoening ontvangen. En ik weet wat het is om mijn naasten te vergeven zoals God mij vergeven heeft. Hoe gaan we dus met onze medebroeders om? We gaan ze, ik vind het vervelend, tot uh, Ezekiel nou zegt, dat goddelozen zijn. Of zegt vader dat? Als je de wet overtreedt, handel je tegen Gods wil, en dan stel je je op als goddeloos, als zonder God. Want je bent zelf God. Ik ga wel zonder vieren. Of ik ga dingen doen waar God, de schepper, zegt dat moet je niet doen. Dus ik dat bepaal ik zelf wel. Dan ben je dus gewoon goddeloos. Ook al behoor je tot Israël. Je zal zeker sterven. Maar als Gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar jij hebt je leven gered. Het is heftig zoals de profeet spreekt, maar het zijn de woorden van Yahweh. We hebben een verantwoording naar de goddeloze en dat is Israël. En de wereld kun je evangeliseren. Want die leeft nog helemaal in onvergevingsgezindheid en al die dingen meer. Maar onze boodschap is voor Israël. Als een rechtvaardige, dat bent u, Israël, zich afkeert van zijn gerechtigheid... ...maar onrecht doet en ik een struikelblok voor hem neerleg. Wie legt een struikelblok neer? Wie? Zeg eens hardop, wie legt het struikelblok neer? Onze vader in de hemel legt voor ons een struikelblok neer. Dan ga je op je bakkers. Dan heeft vader Jahwe een struikelblok voor je neergelegd... ...omdat je al van de weg af was en in goddeloosheid handelt. Want iemand die niet in goddeloosheid handelt, wordt geen struikelblok gelegd. Kun je rustig op teruglezen, kun je de Psalmen lezen. Ja? Want voor hem die in gerechtigheid wandelt, is er geen struikelblok, zegt hij. Dus als we in goddeloosheid gaan wandelen, heb je een probleem met vader... Dat struikelblok wil niet zeggen dat je doodgaat, want als vader je laat struikelen, of hij geeft je een draai om je oren, doet hij dat nooit om je te vernietigen, maar hij doet het om je een hele goede waarschuwing te geven. Er moet een pleister op je hoofd geplakt worden, misschien wel op je bloedende neus, maar dan denk je, zo, dat is heftig, maar hij doet het vanwege zijn liefde voor je. Ik leg een struikelblok voor hem neer, dan zal hij sterven omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt. Zal hij zijn zonden sterven en met, gehecht, met zijn gerechte daden die hij heeft gedaan zal geen rekening gehouden worden. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Als iemand zo doorgaat in zijn goddeloosheid kan God hem uiteindelijk ook laten sterven. Maar hij zegt als je hem had kunnen redden had hij tegen hem gezegd. Had hij gered kunnen worden. Want als het volk van Israël wilde zijn wetens fout gaat stuurt hij een profeet. Er gaan heel wat bloedneuzen komen en uiteindelijk bekeert zich dat volk. En dan gaan de vijanden weer uit het, uit het land weg. Als wij broeders en zusters hebben die gezondigd hebben... zitten ze vol met kwaad. Hebben ze correctie nodig, hebben ze bevrijding nodig. En dan zeggen ze, oh mijn god, dit ga ik nooit meer doen. Maar dan zijn ze vrijgekomen. Zo werkt het ook met het volk van Israël. De afsluiting, lieve mensen. Laten wij, zegt Paulus, de werken der duisternis afleggen. Het blijkt dus dat ook in de gemeente van Yeshua mensen duisternis doen... Laten we de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Amen. Romeinen 14, vers 19. Zo laten wij, zegt Paulus, dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouw. Hè? De onderlinge opbouwing bevordert. Dat doe je dus om het woord met elkaar te delen. Als je onder elkaar gaat zitten roddelen over Pietje en over Casey of over Wim. dan doe je een duivels werk. Maar we moeten dingen met elkaar doen die het opbouwt. Ja, en die de eenheid van de gemeente bevordert. Want we zitten als een heel klein groepje. Dus een gigantische christenheid. En er zijn vele mensen die proberen daar kwaad in te zaaien. Om te zeggen het is niet koosje. Nee, maar we zullen koosje leven. In alles wat we doen met het openbare woord van Jabe. Ten slotte, Filipense. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Ik zie je gezichten betrekken, maar hij zegt het. Laten wij allen die volmaakt zijn. In Yeshua zijn we dat natuurlijk. Ook al stuiteren we hier nog langs alle kanten. Maar we willen niet stuiteren, we willen gehoorzaam worden. Laten wij die dan volmaakt zijn, al gezind zijn. En indien jij op enig punt anders gezind bent, God zal het weer openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, broeder en zuster, Emmanuel, in dat spoor dan ook verder. Hè? Als er nog dingen zijn waar we elkaar niet kunnen vinden, oké, okay. even langs de zijkant leggen. Waar vinden we elkaar op? En over die dingen zullen we nog nadenken en God zal licht geven. Maar we willen koers voeren, Torah en profeten. Amen. Sabbat shalom.